Goedemiddag. Minister De Jager mag doorgaan met zijn hypotheekplannen. Schippers boos op huisartsen die spoedlijn laten rinkelen. En Griekenland krijgt een beetje extra tijd voor bezuinigingsplannen. Bewolking vandaag, maar ook wat zon. In het oosten is een kleine kans op een bui. En het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Morgen een beetje regenachtig, 16 tot 19 graden. En daarna oplopende temperaturen en meer ruimte voor de zon. Het wordt moeilijker om een hypotheek te krijgen. Je kunt minder lenen en de aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. De Kamer steunt de strengere regels van minister De Jager van Financiën. Een verslag van Peter Blok. Ondanks alle kritiek zet minister De Jager van Financiën... zijn strengere regels voor hypotheken door. Er mag minder worden geleend en de aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. De Jager komt met deze regels om te voorkomen dat banken te grote risico's nemen... en dat mensen zich te diep in de schulden steken. De PVV is er daar niet mee eens, zegt Teun van Dijk. In plaats van rust te brengen op de woningmarkt... waardoor het vertrouwen kan worden hersteld, waardoor mensen weer zeggen van... hé, hey, ik ga mijn huis te koop zetten, ik ga verhuizen, ik ga bewegen... Want elke beweging is goed voor de economie, is goed voor de keukenboer... is goed voor de meubelindustrie, is goed voor de aannemers. In plaats dat we dat doen, beginnen we steeds weer een discussie... en introduceren we maatregelen die de woningmarkt verder in het slop duwen. Er is veel kritiek op de plannen... onder meer van de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, de Rabobank. Die vindt dat starters ook een huis moeten kunnen kopen. De woningmarkt staat sowieso flink onder druk. Er worden minder huizen verkocht en gebouwd... Maar toch zijn de strengere regels nodig, vindt minister De Jager. Uit de monitor betalingsachterstanden 2010 blijkt dat ruim 25 procent... 25 25% ruim van de huishoudens betalingsachterstanden of een vorm van betalingsachterstanden heeft. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Volkskredietbanken blijkt dat in 2010 het aantal huishoudens met betalingsproblemen op dit terrein bijna is verdubbeld. En uit de laatste cijfers van het kadaster komt naar voren dat onvrijwillige veilingen in het eerste kwartaal van dit jaar sterk zijn opgelopen. En daarom is het nodig om de teugels aan te halen. Volgens de jager zijn de gevolgen voor de woningmarkt verder beperkt. Het oordeel van de EU en het IMF over de hervormingen in Griekenland is uitgesteld. Het komt zeker één en mogelijk twee weken later. Maandag werden de Griekse plannen om te bezuinigen door de Europese ministers van Financiën afgewezen. De regering in Athene moet nu met nieuwe bezuinigingsvoorstellen komen. En pas als de EU en het IMF daarmee instemmen, krijgen de Grieken volgende maand 12 miljard euro aan steun. Dat bedrag maakt deel uit van een veel groter pakket... van in totaal 110 miljard, en blijft Europese steun uit. Dan kunnen de Grieken al eind volgende maand... in acute betalingsproblemen komen. Ze is er helemaal klaar mee. Minister Schippers van Volksgezondheid ze reageert fel op berichten... dat een kwart van de huisartsen de noodtelefoon niet op tijd opneemt. Niet binnen 30 seconden, terwijl dat wel moet. De minister. Ja, dat kunnen we niet accepteren. Patiënten die die oproep doen, die zitten in nood. Die hebben echt medische hulp snel nodig. Ja, dan hebben we het afgesproken dat we dat binnen 30 seconden opnemen in Nederland. Toch gebeurt dat niet. Waarom niet? Nou ja, twee jaar geleden hebben we ook geconstateerd dat het niet lukte. Er is in die twee jaar nauwelijks verbetering geboekt. Terwijl de beroepsvereniging, de overheid en iedereen ongelooflijk veel zijn best heeft gedaan om het te stimuleren. We zien geen verbetering. Dus ja, nu moeten we optreden. Wat gaat u doen? Ja, we gaan een boete geven voor iedereen die over een paar weken krijgt men de tijd om nu echt die, die bereikbaarheid te verbeteren. Lukt dat niet, dan krijgt men een boete van 2000 euro per week. Dat er, niet, uh, dat er niet binnen de norm wordt opgenomen. Dat kan oplopen tot 30.000 euro. Dat is een hoog bedrag. Maar er is ook iets ernstigs aan de hand. We hebben patiënten die in nood zitten. Daar hebben we een speciale regeling voor getroffen. en Dat betekent dat iedereen eraan moet voldoen. Iedere huisarts in Nederland moet die spoedeisende hulp binnen 30 seconden opnemen. Maar je kunt toch ook gewoon 112 bellen? Ja, als je een ambulance nodig hebt, bel je 112. Als je je huisarts wil spreken omdat er iets spoeds aan de hand is... dan bel je je huisarts en die moet dan wel op tijd opnemen. Denkt u dat uh, die huisartsen onder de indruk zijn van die boete? Nou ja, het is een hoop geld, dus ik ga daar wel van uit. Wij moeten dit verbeteren. En ik neem aan, als we dit traject hebben afgerond... dat het ook goed is in Nederland. Als ik u zo beluister, dan zegt u van... Ja, het is eigenlijk vrij makkelijk op te lossen voor die huisartsen. Dus ze zoeken het maar uit en anders krijgen ze een boete. Nou, ik ben er een beetje klaar mee. En dat komt omdat de patiënt hier de dupe van is. De patiënt heeft zorg nodig, die moet geholpen worden. Dat hebben we met z'n allen geregeld. Als je dan huisarts wil zijn in Nederland... dan regel je dat die telefoon binnen 30 seconden wordt opgenomen. Maar toch lukt het niet. En sommigen zeggen, ja, we moeten ook wel eens plassen. Dus dan kunnen we niet binnen 30 seconden opnemen. Bent u daar dan helemaal niet gevoelig voor? Ja, dan geef je je telefoon even over aan iemand anders die dat wel binnen 30 seconden overneemt. He, of je regelt met een aantal huisartsen dat je het gezamenlijk doet. Zulke soort dingen moet je gewoon even regelen. Minister Schippers in gesprek met Marcel Bril. De zorg in Nederland is opnieuw duurder geworden, maar de kosten stijgen minder snel. Vorig jaar werd volgens het CBS bijna 88 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,6 meer dan in 2009. En de jaren daarvoor lag de groei veel hoger in 2008, zelfs 7 procent. Vorig jaar werd er nauwelijks meer uitgegeven aan de huisartsen, maar kregen fysiotherapeuten het wel veel drukker. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De verkoop van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat. Die verkoop was rechtmatig. De rechtbank in Amsterdam heeft in twee aparte zaken... de eisen van ruim 1600 gedupeerde Fortis-beleggers afgewezen. Tijdens de financiële crisis van 2008... werden de Nederlandse delen van Fortis uit het concern gehaald. Het ging om de banken ABN AMRO en Fortis Bank Nederland... en ook verzekeraar ASR... En de beleggers zeggen dat ze tijdens die reddingsactie door de Nederlandse staat zijn misleid en benadeeld. Ze vinden dat de overheid, de bankverzekeraar, ook op een andere manier had kunnen redden. En de rechter oordeelt nu dat Fortis door de crisis in zwaar weer zat en dat drastische maatregelen onvermijdelijk waren. En die beleggers die hebben nu drie maanden de tijd om tegen de uitspraken in beroep te gaan. CDA en de VVD vinden dat er moet worden ingegrepen in het hoger beroepsonderwijs. Omdat er grote zorgen zijn over de kwaliteit van de opleidingen. De VVD, staatssecretaris Zelstra van Onderwijs, komt met maatregelen. En cda kamerlid De Rauwe loopt daar vast op vooruit. We willen met twee voorstellen komen. Allereerst aan de preventieve kant. Dat betekent dat het nu zo is dat instellingen hun eigen vlees mogen keuren. Dat houdt in dat een instelling zelf moet kijken hoe de kwaliteit georganiseerd is. Eh, wat het CDA wil veranderen is dat eh, daarin eh, een toevoeging komt... namelijk dat eh, de resultaten van de opleidingen onderling vergeleken worden. Het tweede punt is dat we ook aan de repressieve kant uh, toch met een aantal voorstellen willen komen. Uh, wat wij als CDA willen is dat we uh, de minister of staatssecretaris ook de bevoegdheid gaan geven en een aanwijzing te geven aan het bestuur. Als zij fouten uh, maken, als zij uh, niet efficiënt werken of als de kwaliteit van de opleiding of het onderwijs onder druk staat, dan moet ook de staatssecretaris kunnen gaan ingrijpen. Dat kan hij nu nog niet en wij willen hem die bevoegdheid gaan geven. De rouwen van CDA. Vanavond komen mensen uit de praktijk van het hbo, de situatie in de tweede bespreken. In Naar de Bussum is een politiechef tot de orde geroepen... omdat hij agenten had gevraagd om op één dag... zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Tot nu toe had het wijkteam pas 250 bonnen uitgedeeld. En dat moesten er volgens de wijkteamchef... aan het eind van het jaar 2000 zijn. De agent die de meeste bonnen uitdeelde zou een prijs krijgen... zegt een woordvoerder van het korps. Hij heeft gemeend om een extra actie te doen... Uh, om met name op het gebied van verkeer te handhaven... Nou, en hij heeft een mail naar zijn team gestuurd uh, om die actie ook aan te kondigen. En uh, nou ja, die actie die vinden wij vanuit het korpsbeleid uh, niet heel handig gekozen. Minister Opstelter heeft al verschillende keren gezegd... dat het afgelopen moet zijn met die bonnenquota. In het noorden van Afghanistan zijn bij een protest tegen de NAVO... zeker tien doden gevallen. Meer dan twintig betogers raakten gewond.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 En In Gent hebben familie en vrienden de laatste eer betoond aan de Belgische wielrenner Wouter Weyland. Weyland kwam vorige week maandag om het leven bij een val in de ronde van Italië. In de Sint-Pieterskerk in Gent werd vanochtend een dienst gehouden. Het is bij een familiedeten. Genotigden, vele vrienden. Welkom elk van u. De uitvaarddienst werd door vele mensen bezocht. Allen kwamen Wouter Weyland een laatste groet brengen. Ploegenoten van Leopard als Cancellara, Frank Slek, Tom Stamsnijder, Joost Postuma... En ook oud ploegenoten bij Quickstep, Steven de Jong en Servais Knaven waren er. De baas van de UCI was er, Pat McQuaid, en de baas van de Giro d'Italia, Zomagnan. Herinneringen werden opgehaald door de familie. Toen je enkele jaren later op je net geen twintigste een contract tekende bij Quickstep... glom ik van trots. Mijn kleine broer was groot geworden en had zijn droom kunnen waarmaken... Wauw, daar kon ik alleen maar naar opkijken. En dat ben ik blijven doen. Midden in deze paastijd bidden wij tot de vrezen Heer. Om licht, kracht, moed en hoop. En ook veel wielervrienden waren aanwezig. Zo ook renners Ilio Keizer en Tyler Farrar. De getuigenissen van Ilio en Tyler zullen dit nu ook versterken. Maak een vraag om bij vooraan te komen. Lieve Wouter, ik zou je graag nog zoveel vertellen. Als de dag van gisteren herinner ik mij onze eerste ontmoeting. Je kwam naast mij rijden langs de schelde en je stelde jezelf voor. Hey, ik ben Wouter Weiland. Wist je dat we op dezelfde school zitten en dat ik ook in sint nijs woon? Misschien kunnen we in de toekomst samen trainen." Het typeert je helemaal. Sociaal, vlot, altijd klaar voor iedereen. Ik ken weinig mensen die zoveel vrienden hebben als jij. Ik vroeg me vaak af waar je de tijd haalde om iedereen zo gelukkig te maken. Maar je deed het wel. Vandaar dat het verdriet zo groot is, Wouter. Er zijn zoveel mensen die je nu al missen. De leegte die je achterlaat is ondraaglijk. When I first started racing with Wouter, I thought he was one of the coolest guys in the peloton. His hair was always done, his kit was perfect. He was intimidating, but also worth imitating. When I moved to Ghent, I learned pretty quickly that not only was he cool, he was also kind. Een van de coolste jongens uit het peloton, zegt Farrar. Zijn haar zat altijd goed. Maar hij was niet alleen cool, hij was ook aardig. Een bijdrage uit Gent van Steven Dalebout. Het is bijna twaalf overeen en er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis mooi. Goedemiddag. Er staat één file en die staat op de A15 in de richting van Nijmegen. Tussen knooppunt Valburg en Elst. Twee kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dankjewel Dennis. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Minister De Jager kan zijn plannen doorzetten om strengere regels in te voeren voor hypotheken. Het oordeel van de EU en het IMF over de hervorming in Griekenland is uitgesteld. Dat komt zeker één en mogelijk twee weken later. En de verkoop van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat was rechtmatig. De rechtbank heeft eisen van ruim 1600 gedupeerde Fortis-beleggers afgewezen. U hoort het uitgebreide NOS-journaal zometeen weer de NCRV met het vervolg van Lunch. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursus internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Kijk voor meer informatie op www.keurmerkuitvaartzorg.nl Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bij de in offspraak geraakte hogeschool in Holland... denken ze erover om de naam te veranderen. Maar heeft dat wel zin? Het antwoord komt zometeen van merkexpert Paul Moers. Deel 3 van het radiodagboek van Jan Rot. Vandaag is het de 100 ste sterfdag van de componist Maler. Jan heeft een aantal van zijn werken hertaald. De zanger maakt veelvuldig gebruik van Twitter om dit bekend te maken. Daar krijgt hij veel reacties op en veel aanvragen om te sponsoren. Uh, sinds Twitter zijn er veel mensen die de vraag: van, uh, Wil je voor. wij gaan lopen voor uh, kippenrennen, voor de Kika Kinderfonds. Uh, of uh, kun je iets uh, geven of een CD of zo? En uh, dan kijk ik op een website als ik dat leuk vind. Uh, dan doe ik daar wel aan mee. En naar half twee is een en daarin gaat het over verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Het kabinet legt vandaag verantwoording van af voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag van de Rekenkamer blijkt onder meer... dat Rutte en de Zijnen achterliggen op schema... bij de 18 miljard aan bezuinigingen. En dat komt onder meer omdat een aantal maatregelen is uitgesteld. De stelling zometeen. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De naam van een merk veranderen, dat is een hele klus. Toch kan het nodig zijn als een bedrijf de vleugels uitslaat... naar het buitenland bijvoorbeeld. Om die reden veranderde Jif in Sif, Smith's Chips in Lees... en heette de keukenrollen van Edet nu Plenty. Maar ook imagoschade kan een reden zijn voor naamsverandering. Het Terra College, waar een leraar werd vermoord... heet nu Scholengroep Den Haag Zuidwest. Kinderdagverblijf het Hofnarretje werd Vlinderheuvel... En ook bij de geplaagde hogeschool in Holland... denken ze er hard over na om een nieuwe naam te nemen. En lunch vraagt zich dus af, heeft die naamsverandering zin? Ik praat erover met merkenexpert Paul Moers. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is eigenlijk de meest voorkomende reden om een naam van een bedrijf te veranderen? Nou, dat zijn eigenlijk uh, twee redenen. De eerste is een, uh, re een uh, reden van effectiviteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf wat uh, internationaal uh, wil gaan, dan kan het zo zijn dat de Nederlandse naam niet langer past. Denk maar even aan uh, van Gent en Loos. Als je dat in het buitenland gaat uitspreken, ja, dan wordt het iets zoals uh, van Gent en Loos. Ja, Loos nou, is, is niet handig goed, hè? Als nee. je een logistiek dienstverlener bent. Dat schiet niet op. Nou, de tweede reden is er eentje van uh, efficiency. Uh, je ziet dat uh, veel uh, merken internationaal gaan. En dan uh, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat uh, merken per land gaan verschillen. Ja, dat is eigenlijk heel vervelend. En uh, als je dan bijvoorbeeld denkt aan een merk als uh, Raider... Uh, dat bestond in sommige, namen, uh, in sommige landen onder de naam Twix... En dan zie je uiteindelijk dat Mars zegt, nou, uit een oogpunt van efficiëntie is het veel beter en veel sterker als we overstappen naar de naam Twix. Dus dat zijn twee heel belangrijke redenen. En bijna in 80 tot 90 procent van de gevallen is dat de oorzaak van de naamsverandering. En imagoschade, is dat ook wel eens een reden om de naam te veranderen? Nou, eigenlijk uh, maar uh, vrij zelden. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er gebeurd is bij Shell... toen de tijd met de Brent Spar, of onlangs met de uh, BP... Uh, dan zijn dat gebeurtenissen die hun weergaan niet uh, kennen. Maar toch... Toch zijn die merken zo verschrikkelijk sterk... dat ze zeggen van, wij opteren ervoor om de naam te blijven handhaven... maar ons leven drastisch te verbeteren. En daar zetten ze dan hele programma's om... om dat aan de consument eh, goed en duidelijk eh, over te gaan brengen. Ja, ik noemde in de inleiding even die, die naam van die scholengemeenschap... Hè, Terra College, dat was waar die corrector toen werd vermoord door een leerling, 2004. Eh, die hebben die naam veranderd, eh, omdat ze erachter kwamen... Dat, eh, nou ja, dat, dat leerlingen niet meer naar die school wilden... en ook eh, leerlingen die van die school afkwamen, uh, dat die een, een slechte naam hadden gekregen. Is dat toch goed dan, zo'n verandering? Ja, ik denk uh, dat ze daar uh, hun doel voorbij uh, zijn uh, geschoten. Kijk, wat er op het Terra College is gebeurd is natuurlijk een uh, vreselijk iets. Hè? Een leerling die een, uh, een conrector doodschiet, dat is iets uh, wat, uh, ja, wat een afschuwelijke gebeurtenis is. Uh, maar dat zegt op zich helemaal niets over de kwaliteit van je onderwijs. Het zegt op zich helemaal niets over de kwaliteit van de mensen die daar lesgeven... of van de mensen die daar afstuderen. Dus ik denk dat het een, uh, een redelijk onbezonnen actie is geweest. Waar het om gaat is dat dat Terra College ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het, het onderwijs heel goed is. En dat is belangrijk. En als dat goed is, dan kun je ook voldoende stageplaatsen krijgen. Dan hebben bedrijven ook interesse om uh, mensen van jouw school aan te ja. nemen. We hebben die zedenzaak in Amsterdam gehad. Kinderdagverblijf het Hofnarritje speelde daar een centrale rol in. Die heet nu uh, Vlinderheuvel. Kan ik me iets bij voorstellen dat ze die naam niet meer uh, voeren, Hofnarretje? Nee, nou, dat, dit is weer zo'n bewuste uitzondering die de regel bevestigt. Uh, dit is zo verschrikkelijk scheef gelopen. Uh, hier is structureel iets mis in de associaties die je met dat kinderdagverblijf hebt. Nou, het, uh, het merk, het hofnarretje, ja, dat is uh, definitief voorbij. Daar kun je echt helemaal niets meer van maken. Daar zijn zulke ingrijpende gebeurtenissen hebben daar plaatsgevonden. Dan moet je wel iets gaan doen. Ja. Uh, maar dan kun je je afvragen of de naam alleen genoeg zal zijn. Het feit dat het nog op dezelfde locatie zit, zal heel veel mensen ervan weer houden om daar alsnog hun kind naartoe te sturen. Ja. Dus ook dit bedrijf gaat met de nieuwe naam uh, de uitdaging aan om een volstrekt ander beleid neer te zetten ja. en een hele goede kwaliteit zodat het ouders weer aantrekt om de kinderen op die school te doen. Even naar de aanleiding voor dit gesprek, dat is dus in Holland. Hè? Nou, u, u zei net al bij die andere school, ja, ze moeten vooral zorgen dat het onderwijs goed voor elkaar is. Dat, dat is eigenlijk de beste uh, reclame. Uh, ik geloof dat de bestuursvoorzitter Doekle Terfse daar ook druk mee bezig is. Uh, maar hij wil ook van die besmette naam in Holland af. Ja, nou dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Want dan denk ik van, ja, in Holland is uh, ook een, een scholengemeenschap die uh, uh, natuurlijk ook financiële issues uh, kent. En het veranderen van een naam is een ongelooflijk complexe, maar vooral financieel zware aangelegenheid. Daar moet heel veel geld in gaan zitten. Je weet niet half waar uh, je schoolnaam allemaal op staat. Uh, dat zul je allemaal moeten gaan veranderen. En ik denk dat uh, in Holland helemaal geen slechte naam is, maar dat daar een paar slechte gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Nou, en dan zou ik, als ik doekele derpstra was, zou ik niet enorme uh, scheppen met geld uh, aan zo'n operatie weg gaan gooien, maar ik zou ervoor gaan zorgen dat in Holland binnen de kortste keren weer structureel op de kaart staat ja. en wij laten zien dat ze briljant onderwijs hebben. Kunt u Daar zit hem de uitdaging. Ja, kunt u voorbeelden noemen van, van bedrijven in andere sectoren misschien die in crisis zijn doorgekomen zonder hun naam op te geven? Nou ja, dat is wat ik net al zei, Shell en BP zijn prachtige voorbeelden. Maar denk ook aan de KLM, na de enorme ramp in Tenerife. Hè, dan zou je denken van, nou, er gaat geen honden met de KLM vliegen. Maar dan zie je wat een merknaam kan doen. Hè, want mensen hebben toch altijd heel veel vertrouwen gehad in die KLM. weten toch dat KLM goede service levert. weten toch dat KLM prima toestellen bezit. En dan zie je dat zo'n bedrijfsnaam naam rustig kan houden. Um, en, en dat weer opnieuw als het ware kan gaan laden. Ja. Nou is er nog een andere reden om je naam uh, misschien te veranderen. Dat is bijvoorbeeld een fusie. Hier in Omroepland wordt druk uh, met elkaar gesproken. We hebben pas de bekendmaking gehad van Tros en Avro. Daar werd al gekscheer een Travo ja. van gemaakt. Hè? Uh, maar dat, dat, zou, dat, zou wel een, dat zou misschien wel een nieuwe naam op moeten leveren... als die echt met elkaar gaan samenwerken en een, een, een, een nieuw ja. bedrijf ontstaat. Dat is een uh, hele goede reden, want je wilt met elkaar iets uh, nieuws gaan, uh, gaan uitstralen. En dan krijg je natuurlijk het gevecht, Ja, welke naam uh, van die twee gaan we nu pakken? Nou, als je dat wil vermijden... Uh, dan zou het zin hebben om daar een nieuwe naam op te gaan zetten. En dan opnieuw ervoor te gaan zorgen. dat uh, luisteraars en kijkers. Uh, weer opnieuw geïnteresseerd raken in die nieuwe omroep. Ja. Maar maar bijvoorbeeld... Dat is wel weer een enorme hoeveelheid werk. Ja, want, want bijvoorbeeld NCV, KRO praten met elkaar. Twee, ik denk, sterke merken. Die, die zijn bekend uh, uh, al jarenlang. Als dat samen gaat ja wat, wat uh, dat, dat zou ervoor? heel goed samen kunnen gaan, maar als je dat samen gaat zetten, dan uh, zul je ook daar een, een nieuwe interessante naam uh, voor moeten bedenken. Nou, dat kan opnieuw weer een afkorting zijn. Hè. De NCRV, wie weet nog dat het voor de Nederlandse christelijke radiovereniging staat. Dat weet waarschijnlijk geen hond in Nederland. Maar het merk NCRV, dat kent alles en iedereen. Hè, en dat hebben ze heel goed gedaan. En die hebben natuurlijk ook een uh, duidelijk belofte, en namelijk het inspireren tot samenleven. Nou, dat is nou precies wat het nieuwe merk als ze samen. Gaan zouden moeten doen. Ze moeten een duidelijke nieuwe belofte... in het omroepenland neerzetten. En ze moeten ervoor zorgen dat dat weer het publiek gaat trekken... Uh, waarna ze luistert en hmm. daarna ze kijkt. Ja, de KRO heeft geloof ik goed leven. Wij hebben samenleven. Dus daar moet wel iets van te maken zijn, denk ik zo. Uh, nog even over die afkortingen in het algemeen. Die omroepen hebben, he? allemaal, hebben allemaal afkortingen. Je hebt In het onderwijs heb je de VU, de UVT, de UU, de HU, de HAO, de ROC. Uh, noem het allemaal maar op. Wat vindt u van die afkortingen? Kan dat? Nou ja, ook een afkorting kun je tot merk maken. Dat bewijst omroepland, hè? dus de NCRV kent ook iedereen. Uh, maar ja, ook bij universiteiten is de, de, de UvA of de VU, uh, dat zijn begrippen. Het enige probleem is dat uh, als je dus een merk hebt, uh, ik pak in dit geval maar even de VU... Ja, dan zal dat merk ervoor moeten zorgen uh, dat ze continu kwaliteit blijven leveren. Nou, en als je nou naar de VU kijkt, dan is dat typisch een universiteit die de afgelopen jaren veel geld uh, verloren heeft in het hele drama met de Icelandbank. Uh, en dat betekent dat je dat onmiddellijk terugziet in de kwaliteit van de VU uh, en van de manier waarop ze onderwijs geven. Ja, en dan krijg je het probleem van hoe ga ik nieuwe studenten aantrekken. Ja, wat is beter? Zo'n afkorting in het onderwijs? Of toch een naam als uh, bijvoorbeeld in Holland, waarvan u zegt: nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slechte naam. Fontis heb je nog, uh, of bijvoorbeeld de Radboud Universiteit? Ja, nou ja, ik denk dat een uh, volledige naam uh, als zich uh, mensen wat meer aanspreekt. Maar of het nou een volledige naam is, zoals in Holland, wat, wat ik gewoon een sterke naam vind, uh, of een afkorting, het zou beide kunnen. Waar het om gaat is, niet zozeer om de naam zelf, want kijk nou maar bijvoorbeeld naar een naam als Apple. Nou, welke idioot zou je bedenken noemt zijn bedrijf Apple? Nou, dan moeten we eens even kijken hoe Apple in de loop der tijd geladen is. Een vreselijk spannend, spectaculair merk. Nou, dat is wat, hetgene wat je moet doen. En dan maakt het niet uit of je een volledige naam hebt of dat je een afkorting hebt of een rare naam. Je moet hem gaan laden en zorgen dat dat waarde biedt en dat dat relevantie biedt aan je klanten en aan je consumenten. Ik wil u danken voor het gesprek. Paul Moers, merkendeskundige. Een naamsverandering, dat moet de conclusie eigenlijk zijn... op zich zegt helemaal niks. Het gaat om de inhoud en de belofte. In het geval van in Holland, een beetje de aanleiding voor dit gesprek... is het geldverspilling. Um, het geld kan dan ook beter worden gestopt in de kwaliteit van het onderwijs. Heel misschien zijn we de hele affaire dan over een paar jaar wel vergeten. Het Radio Dagboek. Deze week met Jan Rot, zanger en vertaler van Meesterwerk. En deze week is het Malerweek en dan extra actueel. En vandaag is het de 10ste sterfdag van de componist Maler. En speciaal voor deze gelegenheid hertaalde Jan Rot een stuk van hem. Vanavond is de première in de Nieuwe Kerk in Den Haag. En daar wordt het bewerkte stuk van Rot uitgevoerd door het Residentieorkest. Om ze allemaal succes te wensen gaat Jan Rot eerst staart voor de orkestleden bij zijn goede vriend Bakker Baart halen. En die is druk bezig met de opening van zijn eerste winkel. Eerste bakker zelf. Goedemiddag Jan. En dit was de winkel. Ja, hoe is het nou met jou? Heel goed. Bakker Baart is uh, een paar maanden geleden begonnen met de Clafoufis. Dat is, Spreek ik dat zo goed uit? Clavoutie is uh... dat is uh, iets wat je krijgt en uh, daar heb je natte of droge. Clavoutis. Oké. Okay. Ja. is eten. En, en, en wat houdt het precies in? Het is een uh, taartje op basis van pannenkoepbeslag met uh, vers fruit. En uh, ik maak ze ook hartig. En het leuke is dat de bakker dat ook... Uh, die heeft dat in het begin ook steeds op de fiets overal uh, heen gebracht. Via Facebook en, en website. Maar nu, uh, dat werd te veel. Dus nu heb je een eigen winkel. Ik uh, vind uh, in, in principe alles lekker. Als het uh, lekker klaargemaakt is. En dat maakt ook niet uit... Uh, uh, ik heb uh, geloof ik helemaal niks waarvan ik uh, van denk... Van dit vind ik in principe niet lekker. Ik heb alleen niks met ijs. Uh, ik weet niet wat dat is, maar het ijs... Uh, Na nou, drie hapjes en dan weet ik het wel. Wat, wat met uh, straks vier kindjes steeds moeilijker wordt te verkopen. Want uh, ja, die vinden dat onzin. Dus ik, ik, ik eet nu wel eens gezellig ijs mee. Maar dat, ik, ik ben een tropenkind. Ik denk dat het zoiets is. Dat die kou op je tong, dat vind ik niks. Hé hey Jan, maar zou jij voor mij even met een van de taart op de foto willen? Want uh, ik schrijf voor het parool uh, de vaste rubriek taart met baard. Het is elke zaterdag in de PS. Um... En dan ga ik ook, uh, misschien, ik kan het nog helemaal niet, niet echt uh, 100% beloven... maar dan ga ik ook een taart met baard uh, over ik, onze ontmoeting uh, in, in, in principe maak ik nergens uh, reclame voor, maar voor de taart van Bakker Baard... maken wij een uitzondering. Ik ga graag met de taart van de bakker op de foto voor het tarot. Mijn lievelingskrant. Uh, sinds Twitter zijn er veel mensen die de vraag... Van, uh, wil je voor, wij gaan lopen voor kippenrennen, uh, kippenren, voor de Kika kinderfonds... Uh, of, uh, Kun je iets uh, geven of een cd of zo. En, uh, dan kijk ik op een website als ik dat leuk vind. Uh, dan doe ik daar wel aan mee. Met, uh, ja, dat moet je ook niet op de radio zeggen. Want dan komt ineens iedereen. Maar uh, ik, ik hou wel van leuke initiatieven. En als ik dat uh, erbij vind passen, dan uh, ben ik niet de beroerdste. Daar moet je op drukken. Dat is nou wel een stom van die foto. Ik heb mijn bril op. Maak er nog maar eens bril. Ah, een lastige, lastige patiënt. Idel, het maakt me niks uit wat ik aan heb. Ofzo. Ik heb nu uh, een mooi pak aan voor vanavond. Maar uh, nee, ijdel valt wel mee. Dus de ijdelheid zit in dat, je, dat iemand uh, die jij belangrijk vindt... Uh, iets goed vindt wat je hebt gedaan. Zo. Dat streelt mijn ijdelheid. Of uh, dat je in een krant een heel mooi zinnetje leest. Dat, dat word ik wel blij van. Maar uh, dat ik een bril op heb op een foto, interesseert me niks eigenlijk. Nou kijk, en hier komt het restaurant. Het is nog een beetje... Uh, hol. Ja. Maar uh, als er straks tafeltjes en stoelen in staan, dan is het helemaal. heel Hoe kom je hier aan bij de Westergasfabriek? Die vonden het leuk. Ja, heb ik helemaal cadeau gekregen. Nee hoor, gewoon gehuurd. Maar ze hebben mij wel gevraagd. Want ja. je moet... Tenminste, ik weet niet of dat altijd zo gaat, maar ja. En toen heb ik, na nou, lang denken, heb ik maar ja gezegd. Als je jezelf, uh, nou, het hoeft niet elke dag, maar zo eens in de week of eens in de maand afvraagt: wat ben ik aan het doen? Uh, is, dat, uh, is dat goed? Is dat het beste wat, wat er voor mij uh, te doen is? Is dat leuk? Is het nog spannend? Uh, zeker voor een kunstenaar is dat heel, heel belangrijk. Ik, en, dat, en nu, ik, ik heb de laatste tien jaar heb ik ontzettend veel vertaald. Er is een prachtige bundel uitgekomen met al het klassiek. Uh, Meeste werk. De ik denk ik, nou goed, ga ik nu meteen door naar meesterwerk deel 2. Dat heb ik niet. ik denk van, oké, okay, met Maler vanavond en zo. Dat wordt, gaat nu allemaal maar uitvoeren, jongens. Ik ga ondertussen even wat anders doen. En wat, dat weet ik nog niet. Maar uh, dat je weer een andere, andere richting uitgaat. Of, of iets, iets, iets opzoekt uh, wat je nog niet zo goed kan. En waar je misschien uh, heel goed in kan worden. Dat, ik, uh, dat het ook spannend is. En... Uh, Hetzelfde. Ik heb daarnet uh, Mahler en Randy Newman allemaal gedaan, dat is gelukt. En ik denk: nou, wat, Ik pak, pak nu het moeilijkste, Cole Porter. Daar trek ik twee jaar voor uit. Het Cole Porter kan, kan je volgens mij niet vertalen. Dus als, uh, laat ik bewijzen of het wel of niet kan. Jan Rot was dat in zijn radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. De stelling zometeen in stand.nl. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Dat heeft alles te maken met woensdag Gehakdag. Het is verantwoordingsdag in de Kamer. Daarom verpraten we zometeen door met Ronald Plasterk... Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Nu eerst Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Minister De Jager kan zijn plannen doorzetten om strengere regels in te voeren voor hypotheken. Voortaan mag een hypotheek niet hoger zijn dan 110 van de waarde van een huis. En ook mag een hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde aflossingsvrij zijn. Het oordeel van de EU en het IMF over de hervormingen in Griekenland is uitgesteld. Het komt zeker één en mogelijk twee weken later. Maandag werden de Griekse plannen om te bezuinigen door de Europese ministers van Financiën afgewezen. De regering in Athene moet nu met nieuwe bezuinigingsvoorstellen komen. En de nationalisatie van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat was rechtmatig. De rechtbank in Amsterdam heeft in twee aparte zaken de eisen van ruim 1600 gedupeerde Fortis-beleggers afgewezen. Tijdens de financiële crisis in 2008 werden de Nederlandse delen van Fortis uit het concern gehaald. De rechter oordeelde dat Fortis door de crisis in zwaar weer zat en dat drastische maatregelen onvermijdelijk waren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Je hebt de derde dinsdag in september, maar ook de derde woensdag in mei. Minister de Jager bood zojuist het financieel jaarverslag van het kabinet aan. En dat deed hij in de Tweede Kamer. Verantwoordingsdag. Vandaag, de 11e, is traditioneel het moment van de feiten en de cijfers. Het draait op deze dag niet om gewenste toekomstbeelden. maar om de harde gegevens van het jaar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 Het, uh, de vraag is, hoe doet ons kabinet het als het om de bezuinigingen gaat? Lopen ze achter de feiten aan? Maakt het uh, kabinet verkeerde keuzes met de bezuinigingen? Of doet het wat beloofd werd? en Zorgt dit kabinetsbeleid ervoor dat we de crisis goed te boven komen? Ik praat erover met Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Dag, meneer Plasterk, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Afrekenen is leuker dan afgerekend worden. <lacht> uh, ja. Ja, u was minister, en Toen, uh, ja... Toen werd u afgerekend. En nu mag u afrekenen. Ik ga de supermarkt. Maar nee, ja. Vandaag is belangrijker dan Prinsjesdag. Uh, dat zou het moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet. Nee. Nee. En de jager moet de broekriem verder aanhalen. Ja. Goed, nou, u mag thuis ook meepraten natuurlijk, of waar u ook maar bent, over onze stelling. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Bent u daarmee eens of oneens? En sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren. Dat is ook een mogelijkheid, gebruik dan de hashtag standpunt. Even die stelling, dan hebben we alle formaliteiten afgehandeld. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Bent u daarmee eens of oneens? Daar ben ik mee oneens. Er moet bezuinigd worden, maar niet op de manier waarop het kabinet dat nu doet. Nee. Leg eens uit. Nou ja, in de eerste plaats... Uh, ik denk dat, de, dat iedereen in het land ook wel ziet... dat er bezuinigd moet worden. Dat mensen ook wel bereid zijn de broekriem aan te halen. Dat werd al genoemd. Maar dat moet wel op een eerlijke manier gebeuren. En nu zie je al dat... De, als je naar de koopkrachtplaatjes kijkt... dat is altijd een hoop statistiek. Maar als je goed kijkt, dan zit uiteindelijk gewoon onder... wat mensen op, in de portemonnee voelen. En dan zie je dat de hoge inkomens er relatief weinig van merken. En de middeninkomens en, en, en mensen daaronder... dat die er veel van merken. En dat, dat is oneerlijk, dus dat vind ik niet terecht. Nee. En tweede is... dat dat ze op de verkeerde dingen bezuinigen. Nou, bijvoorbeeld um, bijvoorbeeld op, op het onderwijs. Bijvoorbeeld ja. op mensen in de sociale werkplaatsen. Hè, dus de jong gehandicapten ook. Um, terwijl ik dan denk. Haal het dan bij, uh, bij de villa belasting. Of haal het bij de joint strike ja. fighter. Maar goed. Dat, dat zijn dus de politieke keuzes die dit kabinet maakt. Uh, en, en dat wisten we van tevoren. Um, ja, dat even, we waren nou, we ook niet mee eens natuurlijk. Nee, dat, u was het daar nog niet mee eens. Nee, dus in die zin blijft u op dezelfde lijn zitten. Uh, het wordt ook gehaktdag genoemd. Hè, in de wordt er nou Want morgen is het debat. Uh, wordt, wordt daar dan ook gehakt wat u betreft? Nou ja. Dat zou moeten, dat zei ik net al in antwoord op die, op die stelling van u. Uh, want eigenlijk is het resultaat dat je bereikt belangrijker dan de plannen die je maakt. Uh, maar dat kan alleen maar wanneer je ook je plannen zo presenteert... dat je erop afgerekend kan worden. Uh, het is inderdaad niet leuk om ergens op afgerekend te worden. En je ziet ook dat dit kabinet dat relatief weinig uh, toetsbare doelstellingen heeft. Ik, ik herinner me uit de vorige kabinetsperiode hadden we, ik dacht, 78 doelstellingen. En elk jaar was er een heel circus trouwens. met Er werd een stoplicht en er werd op oranje of op groen of op rood gezet. En dat was het soort doelstelling, bijvoorbeeld bij mij op het ministerie van Onderwijs. We willen het aantal school uitvallers willen we halveren in deze periode. Dus elk jaar moet er, weet ik wat, 10.000 af. En dan per jaar kijken, hebben we dat gehaald, ja of nee. Als je dat doet, dan kun je, behalve grote woorden... kun je ook echt zien, doen we er nou wat aan? Mm -hmm. Dus wat, wat, ik, wat ik heel erg jammer vind, is dat het kabinet... als ze dan nou zegt, we willen meer mobiliteit... dat ze dan niet zegt, we willen het aantal files per jaar... met 5% terugbrengen. Of we willen het aantal inbraken met 5% per jaar terugbrengen. Want dan kunnen we over een jaar ja. ook komen... en kijken, van is dat nou gelukt? Nou ja, het gekreisjebis begint al over de cijfers, want uh, de rekenkamer... Die baseert uh, allerlei berekeningen op onder meer het uitstellen van de BTW-verhoging, de podiumkunsten. Uh, volgens uh, de jager zijn daar intussen andere maatregelen voor in de plaats gekomen. Maar er is een hoop gekist. Want de rekenkamer zegt eigenlijk van ze lopen achter op schema en de jager zegt dat is helemaal niet waar. Wie heeft er gelijk? Ja, ze nou, zullen allebei wel van hun kant, of, of mijn, mijn beeld is dat het allebei waar is. Dus dat de, de Rekenkamer gelijk heeft dat er een aantal dingen zijn uitgesteld. En dat de jager gelijk heeft dat het inmiddels dan wel in wet is vastgelegd. Dat vind ik, ik zeg, minder belangrijk dan de politieke keuzes die er uiteindelijk gemaakt worden. Ja. Maar goed, de Partij van de Arbeid wilde 15 miljard bezuinigen. Dus dan zou je sowieso achter hebben gelopen op het huidige uh, aantal. Ja, maar Miljarden. kijk, we hebben, een, we hebben een nationaal product van 600 uh, miljard. Um, en of je daarop naar 18 of 15 miljard bezuinigt, vind ik zelfs niet de hoofdzaak. Uh, het gaat mij vooral om de inhoudelijke keuzes die je maakt. En het gekke is bijvoorbeeld dat bij de afgelopen verkiezingen... een grote kamermeerderheid tegen de kiezers had gezegd... als u op ons stemt, gaan wij investeren in het onderwijs uh, van onze kinderen. Um, dat, en dat er nu dus een regering zit die dat netto nul erin investeert... Um, en dat is jammer. Dat, dat is, uh, bijvoorbeeld de VVD die had tegen de kiezers gezegd... we gaan investeren in kennis en in innovatie en in onderwijs. En dat gebeurt nu niet. En dat vind ik een fout. Ik. U zegt ook van dit kabinet laat zich niet afrekenen... want uh, die doelstellingen zijn niet helder geformuleerd. Uh, toch las ik in de Volkskrant, uh, en die baseren zich op de rekenkamer... dat 90% van de doelstelling is gehaald. Ja, maar dat zijn de, dus, dus, bedoel, de getalletjes kloppen wel. Hè? Dat is overigens, daar gaan we nu heel snel overheen. Maar je hebt dan wat heet rechtmatigheid en doelmatigheid. Rechtmatig is is het gewoon goed verantwoord uitgegeven. Is er niks tussen de plooien verdwenen. Daar gaan we in Nederland voedstoots vanuit dat dat wel goed zit. Ik hoorde ook net in de Kamer dat het ook dit jaar weer van 99, zoveel procent ja. goed zit. Maar we zien nu bij, bij andere landen in Europa dat het ook wel fout kan zitten. Dus ook daar is het wel goed dat er nog iemand even kijkt of het allemaal rechtmatig is uitgegeven. Ja. Maar dan is de tweede vraag, is, is het doelmatig? Dus draagt het ook bij aan wat we met Nederland zouden willen. En u vindt van niet? En ik vind dat daar foute keuzes worden gemaakt. Ja, en u noemt dan met name ook dat onderwijs? Bijvoorbeeld noem ik het onderwijs. Ik, ik noemde ook al de inkomensverdeling. Ik noemde ook al de, de jonge gehandicapten. Uh, ik ook cultuur, daar gebeuren ook rare dingen. Uh, en, en er wordt er echt, echt ingehakt op een manier die niet zou moeten. En daartegenover denk ik dan dat, dat programma van de Joint Strike Fighter staat nog steeds op de rails... Uh, Kijk, de hypotheekrenteaftrek is op zich goed dat die er is... Om, om te zorgen dat mensen een huis kunnen kopen. Maar wat mij betreft mag je daar best een plafond in aanbrengen... en zeggen als het om de hele dure villa's gaat... dan hoeft dat niet allemaal meer gesubsidieerd ja. te worden. Nou, dat soort keuzes. Maar goed, dat zijn de politieke keuzes die uh, van tevoren gemaakt zijn... en waar wij met z'n allen op, op hebben gestemd. En uiteindelijk heeft, uh, heeft dat verhaal van uw kant... Uh, niet, niet de juiste coalitie tot, uh, tot uh, gevolgen gehad. Nee, maar ik, ik wees er net al wel op voor wat betreft wat, wat mensen hebben gestemd. Als je dus op de verkiezingsprogramma's afging je zou gaan turven... Waren er waren maar twee politieke partijen die niet investeerden in het onderwijs. En uiteindelijk is het toch wel triest dat dan als gevolg... van de manier waarop er dan net die 76 zetels bij elkaar zijn gesproken... Want dat er nu een regering zit die dat niet doet. Ja. Dat is slecht voor het land. De, nou maken we hier bij dagelijkse uitzendingen... en heel vaak gaat het over politieke kwesties... en ook over de bezuinigingen de laatste tijd. Defensie hebben we gehad, openbaar vervoer, onderwijs dus ook inderdaad. En, en als je dan mensen uit die branche spreekt... dan zegt iedereen van ja, we snappen echt wel dat er bezuinigd moet worden... maar ja, niet zoveel bij ons. Er nee. moet, moet toch ergens vandaan komen? Nee, maar daarom is het dus de keuze aan ons hier in Politiek Den Haag om dan uh, met, met begrip voor al die verschillende deelportefeuille een afweging te maken en te zeggen: wat ons betreft moet het daar naartoe. En dan, je kunt dus de, de begroting die je aanlevert als partij, die moet wel kloppen. Die wordt ook altijd door het Centraal Planbureau doorgerekend. Dus, um, en dat doen ze ook voor alle partijen wel. Dan zie je gewoon verschillen. De een vindt het één belangrijk, de ander vindt het ander belangrijk. En nogmaals, ik heb een aantal keuzes genoemd... die ik echt anders zou maken. Ja. We moeten aan de toekomst van het land denken. En dan moet dat ook dat eerlijk delen wil ik wel benadrukken. Want nogmaals, mensen willen best en accepteren best... dat in een economische crisis dat ze er niet op vooruit gaan... of misschien zelfs iets op achteruit gaan. Maar als ze het gevoel hebben dat mensen... die het voor de wind gaat, dat die, dat die daar niet aan bijdragen... ja, dan, dan nou, is het begrip snel weg. Nou, nou roept de oppositie natuurlijk al best lang... van uh, dat het allemaal niet goed is. Uh, u doet dat nu eigenlijk ook weer. En dat is uw taak ook natuurlijk als op oppositie. Uh, toen het kabineert... Maar als, als er iets goed is, zeg ik dat ook. Dus we hebben vandaag nog okay. een voorstel van de Jager... door de Kamer gehad uh, en, en daar hebben we een volmondig mond Over, over die hypotheken? Ja, terwijl ja. De, de PVV bijvoorbeeld daar heel veel tegen was. Maar mm. die zitten dan in de gedoogkodis. Okay. Maar die hebben wij gesteund. Maar dan goed, dat is dat misschien mijn selectieve gehoor... dat ik toch vaker hoor dat het niet goed is... Uh, dat zeggen jullie volgens mij ook best vaak, de oppositie. Uh, toen het kabinet honderd dagen zat, was er een onderzoek van Sinoveet en de uh, Handelsblad. En uh, toen kwam uh, de jager tot als populairste minister. Dat is dan toch wel knap, uh, met al die impopulaire maatregelen. Ja, maar goed, ik vind dat, dat, dat, dat de jager het werk dat hij als minister van Financiën doet... dat doet hij ook uitstekend. En, en de, de, de, de, de kritiek gaat meer uit naar de politieke keuzes die het kabinet als geheel gemaakt heeft. Uh, ja, en die hij gewoon vervolgens natuurlijk ook maar moet ja, uitvoeren. Maar goed, ook, ook Rutte als, als premier is populair. Uh, ik zie steeds peilingen, en dan, dan doet de, de coalitiepartijen doen het eigenlijk hartstikke goed. Met name ook de VVD. Ja, met name de VVD, want de CDA is, is, is langzamerhand wel een diep dal terechtgekomen. Ja, te dat herkent u wel een beetje. Nou ja, kijk, wat, ik, wat mij opvalt als ik naar het patroon kijk... is dat voor alle onderwerpen waarvoor het lastig is... Uh, waarvoor je je best moet doen om ze uit te leggen... bijvoorbeeld militaire missies in het buitenland... Uh, uh, de, uh, het verhogen van de AOW-leeftijd... Um, nou, noem zo een paar van die onderwerpen op... dan zie je elke keer dat de PVV weigert... Hè, ook het, uh, het, het, het verdedigen van de euro... en, en het voorkomen dat er daar een crisis ontstaat... dan zie je dat de PVV voortdurend wegloopt. Vanochtend de voorpagina in Telegraaf. Groot verhaal van Geert ja. Wilders. Die zegt, hou toch op met dat steunen van maar de dan, euro. Dat is toch niet nieuw? Dat zegt u toch al heel uit? Dat, dat wisten we van tevoren al. Ja, maar wat er dus gebeurt... is dat is dus vervolgens de twee andere coalitiepartijen... CDA en VVD, die moeten dat bij hun kiezers gaan uitleggen. Je ziet dat met name het CDA daar voorlopig niet... heel in slaagt. En, en dan ontstaat er nog wel een meerderheid voor wat er soms ja, onvermijdelijk moet gebeuren, omdat wij vanuit de oppositie dat dan steunen. Maar dat is toch een rare toestand. Mm -hmm. ja, het is ook wel spannend, vind ik hoor. Als volger wat er zo allemaal gebeurt, over en weer. Ja, maar het gaat toch schuren? En, en ik, ik, ik vind het ook toenemen, dat gevoel van... het kan toch niet, dat je elke keer op... He, minister Jager zit daar in Brussel, die moet daar lastige dingen doen... en belangrijke dingen ook, er kan echt een grote crisis ontstaan. En, en hij zit er dankzij een coalitie van drie partijen... en een van die drie partijen, die, die benadrukt pagina groot... met chocoladeletters elke mm. ochtend in de Telegraaf... van wat hij daar zit te doen, dat deugt niet. Ja. Um, nog even wat, wat dingen die uit dat rekenkamerverhaal... naar voren zijn gekomen. Het aantal externen is terug gedrongen schrijft de Rekenkamer. Dat is iets waar in Den Haag al heel lang over wordt gepraat. Maar uh, wat dan nu eindelijk lukt, kennelijk, bent u ja, daar blij mee? Daar ben ik blij mee, dat is heel goed. Je kunt nog bezuinigen op het ambtenarenapparaat... maar als je het ondertussen steeds meer externe mensen gaat inhuren, gaat inhuren... die dan vaak ook nog weer duurder zijn... dan ben je het paard achter de wagen te het spannen. Ja. En uh, Volksgezondheid kreeg het behoorlijk van langs. Uh, die, die zouden hun subsidies niet op orde hebben... Nee, dat is over structureel en dat is ingewikkeld. Uh, de, de, ik hoorde net uh, de president van de Rekenkamer, Saskia Stuiveling... in de Tweede Kamer, ik was erbij, hoorde ik dat ook, dat ook zeggen... Um... En dat is ook wel voor een deel door de manier waarop het op volksgezondheid georganiseerd is. Want, want de minister heeft ook niet in de hand wie dan morgen naar de dokter gaat. Um, en daar ontstaan dan, volgens als er meer mensen naar de dokter gaan, ontstaan er tekorten. Ja. En, en over defensie, want daar gaat het ook de laatste tijd met name over. Uh, veel gemoord natuurlijk onder het personeel daar. Daar, daar, moet, daar worden flinke klappen uh, gemaakt. U, u, u noemde net nog even de Jezef. U vindt het eigenlijk nog niet genoeg uh, kennelijk op defensie. Nou ja, JSF is geen personeel van het Nederlands Defensie... maar dat zijn Amerikaanse vliegtuigen die elk jaar weer de helft duurder worden. En waarvan mijn partij al jaren zegt... die moet je gewoon te zijn altijd, moet je besluiten welk toestel je koopt. En dat, dat idee dat we hier op de een of andere manier op de eerste rij moeten zitten... en dat, dat, dat we daar beter van worden, dat, dat hebben we al lang geleden losgelaten. Mm. Als ik het zo beluister, heeft het toch ook iets geks. Hè? Want er was eerst veel verzet natuurlijk tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Vervolgens nu kritiek op dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Dat klinkt ook een beetje raar. Maar dat zeg ik er ook niet. Ik zeg nee, maar dat, dat is een beetje de algemene kritiek ook die er nu is. Van ook eigenlijk wat in dat rekenkamerrapport staat... Van dat, ze, dat ze achterlopen op, uh, op hun eigen doelstellingen. Ja, maar, die, dat is ook, maar dat is ook de taak van de rekenkamer... Is om de doelstellingen erbij te pakken... en te kijken of dat allemaal op de juiste manier wordt uitgevoerd. En dat is nog iets anders dan het politieke oordeel... over ja, de keuzes die gemaakt worden... van geef je het aan A of geef je het aan B... Ja. Ik zei daar straks al, er zijn een paar dingen op de lange baan geschoven. Bijvoorbeeld ook die BTW op de verhoging van podiumkunsten. Mag er wat u betreft nog wel meer op de lange baan? Ja, ik denk dat de, de, de, bijvoorbeeld ook het feit... dat de salarissen van leraren, en politieagenten op de, op de nullijn zijn gezet... dat mag voor mij zeker op de lange baan. Want ik heb in de vorige kabinetsperiode heel erg mijn best gedaan... om te zorgen dat het verschil tussen leraren en het bedrijfsleven kleiner zou worden... omdat we zien dat mensen anders weglopen uit het onderwijs. En die hebben we echt nodig de komende jaren. Ja, nu worden ze in één keer op de nullijn gezet... Ja, dan, dan, dan brokkelt dat natuurlijk af. Dus dat vind ik doodzonde. En wat mij betreft mag dat op de hele lange baan. Goed, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Dat is onze stelling. We gaan luisteren wat zij vinden. En dan kom ik graag bij u terug om die reacties even ja. door te nemen. Uh, we kijken even naar onze site. Want daar staan natuurlijk al wat percentages. 40% is het eens met de stelling. 60% is het oneens. En er is door 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Ja, ik wou even reageren op de stelling. Ik ben het uh, uh, eens dat we in ieder geval niet de juiste bezuinigingen doen. Dus ik ben het eens met meneer Plasterk. Uh, ik had nog wel een kleine opmerking. Uh, aan de ene kant vind ik het wel jammer dat we maken nu ook altijd hoorden: meneer Plasterk de opmerking maken dat het niet meetbaar is. Uh, ja, aan de ene kant vind ik dat wel een taak van de oppositie om van tevoren te zeggen van, dat de doelstellingen die gepresenteerd worden, uh, gepresenteerd worden dus niet meetbaar zijn. Want nu gaan we natuurlijk achteraf zeggen dat het niet meetbaar is. Daarnaast vind ik het vreemd dat de partijen die in de coalitie zitten... en bijvoorbeeld de mond vol hebben over integreren en over de problemen met de jeugd... dan bijvoorbeeld dus op onderwijs, ja, korte... maar ook effectief volgens mij hebben we niet meer blauw op straat. En zijn er nog wel meer zaken waarvan ze van tevoren in de verkiezingen de mond vol hebben... maar op het moment dat ze erin komen eigenlijk niet zoveel waarde aan hechten. Ja. Of althans, dat is het gevoel wat ik heb. Ja. Maar hoe, hoe verklaart u dan dat ze daar dan kennelijk toch mee wegkomen? Want er uh, hangt een, een positieve sfeer rondom het kabinet. Ja, ik denk dat we op dit moment gewoon een beetje ja, geleefd worden in de media met betrekking tot een aantal onderwerpen die belangrijker zijn dan wat er kennelijk in Nederland gebeurt. En ik denk dat uh, de VVD en, uh, ja, en ook de PVV uh, ja, daar goed, gewoon goed aan handig gebruik van maken. En dat gaat eigenlijk, ja, vind ik, ten koste van hoe het gaat in Nederland, aan wat we eigenlijk in Nederland willen op de, op de lange termijn. Want het is allemaal korte termijnvisie, hè? wat meneer Plasterk net ook zei, we bezuinigen. Op het leger, maar aan de andere kant gaan we wel weer een missie aan. Of althans, eh, indirect, al niet een, een vechtmissie, maar ja. zogenaamd wel weer, etcetera et Dus ja. ik vind het heel veel dingen, vind ik, elkaar tegenspreken. Ik vind dat we Nederland voorop moeten zetten. Dat we genoeg problemen in ons eigen land hebben. We hebben het over bezuinigingen. Maar kennelijk gaan we toch wel weer geld uitgeven aan Griekenland, bijvoorbeeld. Dus ja. misschien moeten we eens ook eens naar de uitgaven kijken. En uh, wat meneer Plasterk heel terecht aanhaalt, doelmatigheid. Wat willen we ja. nou? Duidelijk, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar Goedemiddag met mevrouw Kars uit Apeldoorn. Um, uh, ik vind dat het kabinet uh, op een verkeerde manier bezuinigt als het gaat over datgene wat ze hadden afgesproken. En wat dat betreft uh, ben ik er alleen maar blij om dat ze nu een aantal dingen achterwege hebben gelaten. Zoals uh, korten op de, op de cultuur, uh, podiumkunsten. Uh, maar ook uh, de bezuinigingen uh, als het gaat om uh, mensen met een kleine portemonnee. Mm. Maar dat, uh, dat, dat, dat cultuur, dat komt allemaal nog wel natuurlijk. Dat is alleen maar ja, uitgesteld. Dat, dat zeggen ze. Dat hebben ze allemaal voor zich uitgeschoven. En wat dat er gaat, uh, ben ik het eens met de rekenkamer. Omdat, <laughs> omdat ik zelf het niet na kan rekenen. En zij zullen dat best wel weten. En het is ook heel wonderlijk wat er nu gebeurt... Uh, als je kijkt naar hoe de uitslag van de verkiezingen was en met welke partijen ze hadden kunnen samengaan... dan hadden ze nu, als je kijkt wat er nu gebeurt, net zo goed met de PvdA kunnen samengaan. Want alles wat de, VV, wat de PVV wilde, wordt steeds uh, ja, eigenlijk niet gehonoreerd. Eén ding wil ik nog graag kwijt. Als wij met z'n allen de broekriem aan moeten halen en we zien dan hoeveel geld er vanuit ons belastinggeld naar Griekenland gaat, dan denk ik, daar ben ik het al helemaal niet mee. Nee. Nou ja, goed, daar zei we plastic nog wel net van dat dat natuurlijk allemaal wel heel belangrijk is... Wat, dat we als Europa de handen ineens slaan om inderdaad Griekenland binnenboord te houden. Maar daar gaan we zo denk ik nog even met hem over door. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Natasja Adema. Um, ik vind dat het uh, beleid van uh, deze regering, dat is een pennywise pound foolish beleid omdat uiteindelijk elke bezuiniging terug zal slaan op de burger. Wij gaan elke rekening betalen. Als de huizenmarkt instort, doordat minister De Jager vindt... dat de hypotheken ingeperkt moeten worden... zal dat uiteindelijk gevolgen hebben voor ons. Want mensen zullen failliet gaan, keukenboeren, al dat soort mensen. Ja. Maar daarnaast is er ook nog iets anders. Ik vraag me af of men zich wel realiseert... dat deze crisis niet door de burger is veroorzaakt. Wij hebben hier niets mee te maken. De mensen die deze maatregelen nemen, de banken, al dat soort mensen die daarmee bezig zijn, vergissen zich dat zij gierig waren. En dat zij bezig zijn geweest mm. met, met allemaal deeltjes en piramide ja. en dat ja. soort dingen. En dus daar gaat het om. En die discussie moeten we eigenlijk voeren. En daarna pas moet je gaan kijken of er bezuinigd moet worden, maar niet daarvoor. Nee. Goed, dank u wel. Stop. .nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met WTUS me zijn Den Haag. Ik vind dat de bezuiniging op de goede manier uitgevoerd wordt, Dat bedoel ik mee. Niet waar de bezuinigingen vandaag gehaald worden, maar er is geen achterkamertjespolitiek politiek of zo. Het wordt allemaal met open vizier gedaan. En dat, dat, dat, dat vindt u mooi. Er wordt niet, uh, je, wordt, nee, je wordt niet voor verrassingen gesteld, zegt u eigenlijk. Ja, ja. ja. En iedereen weet van tevoren, en dan is er helemaal geen kunst aan om een kritiek erop te hebben. Want dan kan je van tevoren kun je al iets bedenken of wat dan ook. Ja, ja. Ik vind het gewoon heel erg democratisch zoals het nu gaat. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Fred van der Laren en Bos. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Er gaat in de gezondheidszorg op dit moment zo'n 88 miljard euro om. Er is vorig jaar voor 110 miljoen euro gefraudeerd in de zorg. En één op de vijf medewerkers, volgens een recent rapport in de zorg, uh, wil vertrekken. Nou, regering, doe er wat aan. Ja, kort maar krachtig. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Nela. Ik ben het niet eens met de stelling om de volgende reden. Ik vind dat de basis van ons bestaan, het rekenkundige stelsel, dat je 100 euro ontvangt en 102 uitgeeft. En dan denkt dat het goed gaat, dat het de laatste 20, 25 jaar al uh, gebeurd is in, uh, door onze regeringen. Dat kan je niet volhouden. Het heeft geresulteerd dat elk baby die geboren wordt... wordt nu geboren met een schuld van 24.000 euro. Nou, als we dat af zouden moeten rekenen... Dan, uh, dan was je in één keer klaar met, uh, met de bevolkingsaangroei. Uh, ja. uh, je, je kan dit niet vol blijven houden. Het is uh, een half failliet van het rijst, een van de rijkste landen ter wereld. Maar, maar u zei dat u bent het oneens met de stelling. Maar ik, volgens mij bent u het dus eens. Want het kabinet moet dan toch bezuinigen als, als ik uw uh, redenatie volg. Ja, uh, het moet veel meer bezuinigen. Nog meer zelfs? Uh, ja, veel meer. Want ja, we geven nog steeds meer uit dan wat er binnenkomt. Ja, nee, ik snap het. Nee, ik, snap dan... waarom, ik snap waarom u er zei oneens. Want u vindt eigenlijk dat het nog veel meer moet. Uh, moet. Ja, uit, uit, uiteraard. Als u ziet dat wij van uh, 6.000 euro 30 jaar geleden nu naar 24.000 euro uh, schuld per kapitaal uh, gekomen zijn. Nou, dan denk ik toch het. Uh, het beste bewijs is dat het geleerde verstand nu eens een keer aan de kant moet gaan staan... en het gezonde verstand de leiding overnemen. Ja. Had, u, had u ook al een paar bezuinigingsposten nog bedacht of niet? Die, die er nog bovenop nou, kunnen? Ik, nou, het, het is doodgewoon zo dat uh, we gaan 10 morgen met iedereen gaat 10 bezuinigen. En 20 meer inzet, dan ga je nog 10 vooruit. We zijn van 50 uur werken naar 36 met moeite gekomen... Uh, daar zijn nog 36 bruto uren waar het koffietijd, theetijd achter gaat. Uh, we zijn het gezondste land ter wereld, maar we hebben een miljoen mensen die dus uh, niet uh, in het arbeidsproces zijn. Eigenlijk zegt u gewoon aan het werk met z'n uh, Juist. Ja, nou dat is duidelijk. Dank u wel Tot, voor het bellen. We doen er nog snel eentje Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. met ben Peter de Amsterdam. Eens of oneens, Peter? Ik ben het uh, gedeeltelijk eens. Oh. Uh, het is namelijk zo, kijk, als je moet uh, bezuinigen en je zet een zachte, heel meestjes van de wonden, dan uh, is het niet goed. Maar als je er een chirurg op zet die, die niet weet waar hij snijdt, dat is nog veel erger. Ja. Want ons zorgpakket, dat is niet de uh, uh. Ouderen, die liggen in bejaardenhuizen, pyjama dagen, ga zo maar door. Gehandicapten. Uh, worden afgevoerd. Ja. Studiebeurzen, daar wordt 30 miljoen op gefraudeerd. K kortom, u zegt bezuinigen is, is oké, okay, maar ja, ze bezuinigen ja, maar, nu op de verkeerde, verkeerde ja, terreinen. theorie en praktijk is anders. Ze ja. moeten hun veel meer verdiepen als ja. handhaving, fraude. Mensen die, die een uitkering hebben, in een BMW rijden, twee keer per jaar op vakantie gaan. Als ze dat eens een keertje een inkomenstoets aan doen. Ja? ja Want dan willen ze mensen uit de waaion naar de uitkering ja, ja. gaan doen. Voordat we, voordat we te veel de details gaan noemen, bedankt voor het bellen. Want ik ga snel terug naar Ronald Plasterk, die heeft meegeluisterd. En ja. ik wil graag dat hij nog even reageert op uh, wat de luisteraars zo allemaal hebben gezegd van die Plasterk. Wat ja. is uw algemene oordeel? Nou ja, ik, ik, ik uh, heb veel mensen gehoord die over dingen uh, ja, die het er niet mee eens zijn... of er zorgen over hebben of er kritiek op hebben. Uh, ja, ik heb een heel lijstje hier. Ja. <laughs> nou, laten we even twee dingen eruit pikken. Nog even wat die ene meneer zei. Van een kind dat nu geboren wordt, heeft al gelijk een soort uh, schuld van 24.000 euro. En hij zegt van, eigenlijk moeten we nog veel meer bezuinigen. Nou ja, er staat, er staat overigens ook, ook uh, bezit tegenover. Uh, uh, want want uh, we, hebben het ook, we hebben ook een open zitting hier in Nederland. Maar ik, ik vind dus ook dat er bezuinigd moet worden. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg, doe dat maar niet en verjubel het geld maar. Uh, de vraag is welke keuzes je daarbij maakt. Ja, maar u, de PvdA, ik zeg u, maar de PvdA vond eigenlijk minder dan 18 miljard. Ja, wij, wij, wij, wij dachten dat het wel, wel druig was. Maar, maar nogmaals, over die hoogte, want ik gaf net ook al aan op het totale nationaal product, of je nou op, op 15 of op 18 miljard bezuiniging uitkomt. Dat maakt niet zo gek ja. uit, het gaat om hoe je het invult. Nog één ander punt, en dat is wat je toch veel hoort, en nogmaals, dat hebben we ook de laatste paar dagen hier in, in dit programma wel gehoord, als het dan bijvoorbeeld ging over Griekenland, hè, en, en ook ja. al die andere landen trouwens die in de problemen zitten. Mensen snappen niet dat we daar miljarden aan uitgeven, terwijl we zelf hier dus de broekering moeten aanhouden. Ik wil er twee dingen over zeggen. Ik vind, en uh, dat in de allereerste plaats nu de Grieken moeten aantonen, dat zij daar voldoende zelf doen om hun economie te redden. En ik hoor nog steeds, de, de laatste de grote, die was nu vergroot er kwamen twee leerlingen per klas bij, maar het zit in sommige streken nu op negen leerlingen per klas, terwijl wij hier een drie keer zo grote klas zo'n hebben. Ja, onder die omstandigheden kan ik echt niet gaan uitleggen dat wij daar uh, financieel aan moeten bijdragen. Dus de Grieken moeten nu eerst hun zaken stevig op orde brengen. En, ja. en eerder moet je inderdaad niet verder gaan. Dus dat, dat moet nu eerst blijken. Dat maar, zet, zet de, ik het, maar, het belang even van, van zo'n belang... land toch binnenboord te houden? Nou ja, niet zo dat land binnenboord te houden. Maar kijk, de zorg is natuurlijk dat wanneer het vertrouwen wegvalt in Griekenland. Als dan alleen maar Griekenland failliet ging. Dan kun je nog zeggen, dat is voor de Grieken overigens heel naar. Maar, maar, maar oké, okay, dat, dat uh, moet op de blaren zitten. Maar dat kan besmettelijk blijken te zijn. Het kan overslaan vervolgens dat het vertrouwen wegvalt in de economie van Portugal en Ierland en Spanje. En misschien wel Italië of België. En als er echt dus de economische groei in Europa daardoor stokt dan, dan er zijn er scenario's van de Nederlandse bank... dat je dus uitkomt met, met een 10% terugval in groei. Mm. En dan heb je het over 60 miljard ja. per jaar. Ja. Dus, dus dat zijn... Ik bedoel, laten we geen te zwarte scenario's maken, maar... Dat geeft wel het belang aan. Inderdaad. Dat geeft het dat, belang is, aan, ja, is, dus dat het is Het is niet dat we de Grieken helpen, maar het is eigen belang... om te zorgen ja. dat het goed gaat. Dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Morgen een goede gehaktdag toegewenst. Uh, Ronald Plasterk was dat. Uh, nog even naar de cijfers kijken op onze site. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. 40% eens, 60% oneens. Dat, uh, dat is weinig veranderd. Wel het aantal... Stemmers 1218 zijn dat er nu. Jeroen Snell is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, goedemiddag Jurgen. Dominique Schreier is de gast, de PvdA-wethouder uit Rotterdam Sociale Zaken... die gisteren aftreden. Waarom nou precies? En hij was toch het linkse geweten nog in Rotterdam. En nu is hij weg. Waarom is hij weg? Hij reageert voor het eerst. En gisteravond in de uitgesproken EO een reportage over euthanasie bij een echtpaar...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 Dit is Radio 1.